Clemens Peters met het NOS Journaal. Amnesty in Nederland wil een onderzoek naar de gang van zaken... rond de Sinterklaas-intocht in Staphorst vandaag. Kikhout Zwarte Piet had een demonstratie aangekondigd... maar de burgemeester verbood die demonstratie op het laatste moment. Een groep tegendemonstranten, deels zwart geschminkt... hield auto's tegen die vanaf de A28 naar Staphorst wilden rijden. Onder die auto's was er één met medewerkers van Amnesty... die als waarnemers naar Staphorst wilden. De auto werd volgens de directeur tegengehouden... en met eieren en olie bekogeld. De kentekenplaat is eraf gehaald en de spiegels zijn vernield. De politie in Bulgarije heeft vijf mensen aangehouden vanwege de bomaanslag vorige week in een winkelstraat in het Turkse Istanbul. Bij die aanslag kwamen zes mensen om het leven en meer dan tachtig raakten gewond. De vijf verdachten worden vervolgd voor hulp bij het uitvoeren van de aanslag, zegt het OM. In Turkije zitten ook tientallen mensen vast. Een rechter oordeelde gisteren dat zeventien van hen voorlopig vast blijven zitten. De Braziliaan Wilton Sampaio is maandag de scheidsrechter bij Senegal tegen Nederland. De 40-jarige Sampaio debuteert als scheidsrechter op een WK. Wel was hij vier jaar geleden als VAR-actief. Welke wedstrijd de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag fluiten is nog niet bekend. In Abu Dhabi heeft Max Verstappen de pole position veroverd voor de race van morgen. Verstappen bleef in de derde kwalificatieronde zijn teamgenoot Perez voor. In Abu Dhabi wordt de laatste Grand Prix van het seizoen gereden. Verstappen heeft het wereldkampioenschap al binnen, maar hij kan nog een record vestigen van het aantal overwinningen in één seizoen. Het weer, vanavond en vannacht is het vrij helder en vrijwel overal gaat het licht tot matig vriezen. Morgenochtend nog koud, met enkele graden vorst en weinig wind. De bewolking neemt dan toe en vanaf de middag kan er in het westen regen vallen. De temperatuur stijgt naar 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 die uh, broncos? Oh. ja, we moeten toch even voor viool overnemen, hè. Ja. Ook al staat hij inmiddels achter mij, uh, Fred. Ja. Want hij is er gewoon weer. Maar we doen gewoon niet uh, net alsof hij er niet is. Oh, uh, uh, ben je. Or... Ja, vind ik nee, ook Nee, als... zo dadelijk heeft hij een hele leuke gast. Dus blijf luisteren. En, uh, ja, Fred, uh, die komt eraan. Toch. Ja, blik, ja stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Zo, nou, daar zijn we dan. Ja, we zijn in ieder geval gearriveerd. Hey, um, ik zou zeggen, welkom uh, ja, met entertainment voor We gaan even kijken, gelijk een, een doorstartje maken. En uh, zo direct gaan we natuurlijk uh, praten met uh, Bart Schuurmans. En uh, over zijn nieuwe single natuurlijk uh, ja, op een maandag. Uh, ja, de kater op een maandag. <laughs> daar gaan we zo mee verder. Dus uh, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En uh, ja, we zijn er tot zeven uur sowieso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 ik kan niet wachten tot vanavond en ik jou dan weer zie Ook na de zomer zal ik bij je blijven En in de lente ben ik nog steeds bij jou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 Ja, welkom hier in de studio in Zandvoort. Ja, dankjewel. Ja, je moest eventjes op me wachten. Ja, dat maakt helemaal niet uit. We hebben de tijd, joh. Ja, nee, maar goed. Uh, ja, staan een beetje slordig. Uh, ja, nogmaals welkom. En uh, vertel eventjes aan de, aan de gasten uh, ja, wie je bent, waar je vandaan komt en wat je zo nu en dan doet. Ik, uh, nou ja, mijn naam is Bart Schuurmans. Uh, Schuurmans schrijf je met UE. Ja. Uh, woonachtig, of geboren en getogen zoals het heet in, uh, in het Brabantse Tilburg. Uh, 49 jaar, uh, getrouwd, twee kinderen. Ook nog. Ook nog, <laughs> ook nog erbij. Uh, in het dagelijks leven ben ik uh, accountmanager voor een uh, grote uh, horeca-groothandel. En uh, ja, in de weekenden en in, in de vrije tijd uh, sta ik op, uh, op het podium als uh, allround zanger. Mooi. Ja. En dat uh, na alle plezier... Hoop ik, neem ik ja, aan. Ja, zeker. Ik, kijk, ik, ik haal uit de optredens ontzettend veel energie. Uh, wat andere mensen op het voetbalveld doen, uh, ja, doe ik op het podium. Daar ja, ja. haal ik mijn energie uit. Ja, want daar, daar sta je ook, ook wel eens, denk ik. Ja, zeker. Voetbalclubs, hockeyclubs. Ja. Ik, uh, ik, uh, ja, de, de locaties waar ik kom, zijn heel breed. Ja. En, uh, nou ja, je hebt een nieuwe signaal aangebracht. Ja, het werd, uh, het werd uh, na een aantal jaar wel weer eens tijd om iets, uh, iets nieuws te gaan doen. Ja, het, was, het is wel een, uh, dat je zegt, uh, de tekst. <laughs> ja, een maandag zonder kater. Uh. Ja, een maandag zonder kater is een uh, weekend niet geleefd. Ja, je, je moet het een, uh, nu, natuurlijk een beetje met een, uh, een grapje bekijken. Het is ja, natuurlijk uh. niet de bedoeling dat je elke maandag een kater hebt, maar het, het gaat in de strekking van... Uh, Kijk, er gebeurt heel veel in de wereld. En er is de ja. afgelopen jaren heel veel gebeurd. Dus we moeten toch met z'n allen een feestje maken. En we moeten zorgen dat we het maximale uit het leven halen. Ja. Het, leven, het leven duurt maar even. Dus pak alle feestjes die je pakken ja. kunt. Ja, nou ja. ja. Nou, bijna, bijna, <laughs> bijna, bijna, bijna <laughs> allemaal. Hey, maar, um, ja. Je hebt, uh, hoe lang zit je in het vak? Uh, voor mij is het begonnen, denk ik, ergens... Ik moet heel ver terugdenken. Ik, ik, ik word volgend jaar 50. en Het was op de 40-jarige bruiloft van mijn ouders. Het zal ergens 1992, 1993 zijn geweest. Dat ik voor de eerste keer uh, op het feest stond te zingen... en met een band mee stond te zingen. En dat uh, smaakte naar meer. En uh, destijds uh, ja, ben ik begonnen met optreden. En dat werd groter en groter. In 2007 mijn eerste feestplaat uitgebracht. En ja, toen is het even een tijdje wat rustiger geweest door diverse omstandigheden. En de laatste jaren heb ik me eigenlijk voornamelijk in het zuiden bezighouden met het carnavalsrepertoire. Maar nu sinds de corona voorbij is, ja, lopen de optredens, ja, het loopt storm. Het gaat in ieder geval weer de goede kant op. Ja, en ik sta nu gewoon als allround zanger. Dus niet alleen het feestrepertoire, maar ook Engelstalig. Dus de nummers van Tom Jones, Engelbert Humperding, ja, uh, Frank Sinatra, Elvis Presley. Eigenlijk heel breed. Ja, maar dat is ook op YouTube te zien, hè? Ja, ja, klopt. En uh, heb je daar ook nog een... Kunnen ze daar op, op abonneren, zeg maar? Uh, ja, nou er komt, er komt binnenkort een, een, een heel eigen uh, YouTube-kanaal... waar ik ook regelmatig uh, uh, filmpjes van mezelf ga plaatsen. Uh, waarin ik een compleet ander repertoire uh, ga zingen. Ja, als, dus uh, inderdaad uh, ja dus ik ga, ik, ik, ga me, ik ga mezelf dus proberen uit te dagen in die filmpjes. Dat wordt ja. ook een beetje de strekking. Dus uh, er kan zomaar een country-nummer voorbij komen... of een ballad of, uh, of van alles. Maar ik wil gewoon meer van mezelf laten, ja, geval, dan laten zien dan alleen het Ja, Inderdaad, meer laten zien dan alleen uh, het, het, het feestje. En, uh, ja, klopt. En laten zien dat je allround bent. Ja, en de oh. mensen kunnen, kunnen, kunnen natuurlijk ook altijd uh, uh, me gaan volgen... op, uh, op mijn uh, Facebook-account. At zangerbart Schuurmans. Schuurmans met UE. Ja, is altijd wel even belangrijk om erbij ja, te ja. zeggen. En uh, dan, uh, dan kunnen ze volgen wat uh, de activiteiten gaan zijn. Oké. Okay. Hey, we gaan dan eventjes draaien, denk ik. Ja. Dus... Een maandag zonder katen. Ja, een maandag zonder katen. Ja. Heerlijk is dat. Ja, zeker. Sowieso <laughs> zo, zo, zonder katen natuurlijk, maar uh, ja het is een lekker, lekker feestnummer. Ja, het is een, het is een feestnummer en uh, hij, hij kan het hele jaar door. Uh, ja, uh, kijk, maar, wie ons... Niet, uh, we hadden het net al over, over het carnaval, wat, ja. wat eigenlijk arriveert, hè? Uh, daar is hij niet voor bestemd. Nee, maar hij gaat wel, uh, wat ik hoor, in alle, in alle playlists mee. En, en, en Dat maakt niet uit, dat heb je met andere artiesten ook. Nou, hij, en, hij, past, hij past er in de Hij, pa, het hij past er prima dus, in, en, maar hij, da, kan, da, hij da. kan ook van de zomer op een kermis. En, uh, ja, t, t, t, of, hier, is, of hier aan het zand kunnen ook. Of hier <laughs> lekker ja, le, Ja, zeker, <laughs> absoluut. Nee, het is, uh, het, is een, uh, het is een lekkere plaat, geworden. Ik ben, uh, ik ben heel tevreden over de productie. Je doet meerdere genres, zeg maar. Ja, Tom Jones. Engelbert Humpending. Ook, ja. Uh, wat, wat, wat kunnen wij nog meer... Hè? Doe je ook uh, zoiets als uh, een beetje... Uh, wat moderne uh, nederpop? Nee, nederpop? Nee, nederpop is niet, niet, niet mijn ding. Uh, het, het kan wel eens voorkomen... dat er een, een, een, een verkapte versie van een nummer van, van de dijk... of, of, of, ja, of dat, iemand tussen uh, zit. Uh, uh, Bijvoorbeeld, uh, ik, uh, ik, uh, ik ben nergens goed voor... Uh, uh, nee, nee de popachtig, nee dat, nee, dat is niet mijn ding. En ik, ik wil wel brengen wat mij zelf ook goed ligt. Want ik denk, als je iets gaat brengen wat je zelf niet ligt... dan ja, straal je daar ook op je publiek uit. Ja, ja nee, maar goed. Uh, als je staat als allround... dan, dan gaan de mensen ja. daar ook vanuit. Dat je ja, nou dat, uh... ja, kijk. En het kan, er, er kan wel eens een verdwaald nummertje uh, tussen zitten. En... Maar niet expliciet dat ik dat ik uh, me daarop richt, richt op nummer van de dijk of uh, Nee nee. Of dat de dans of uh, goede doel. Ja, maar die kunnen er best wel eens tussen zitten. Ja, ja. ja daar zitten in ieder geval mooie nummers tussen. Dat sowieso. Absoluut, hele mooie nummers. Hey, maar uh, dit kunnen we uh, eigenlijk uh, dus uh, van jou verwachten. En, uh, zoals uh, zonder kater. Op de maandag. <laughs> ja, nou, uh, nou, er gebeuren allemaal dingen die het niet horen. Oké. Okay. Blijft techniek, hè? <laughs> Blijft techniek, inderdaad. Hé, hey, maar uh, ik heb er hier een ander nummer staan. Uh, we feesten door. Ja, dat is uh, een van de carnavalsproducties van, uh, van, uh, van afgelopen jaar. Die we, die we regionaal uitgebracht hebben. Uh, die is regionaal ook erg goed opgepakt in, uh, in Brabant en uh, Limburg. En ja. ik hoorde zelfs... Verhalen vanuit het oosten. Ja, in, in het oosten is het carnaval uh, natuurlijk ook uh, wel opgekomen. Ja, ja. uh, uh, dat, dat, dat is hier wel wat, wat minder. Maar daar uh, uh, ja, werd hij in ieder geval goed opgepakt. Ja. En het jammeren is, ja, ik, heb, ik heb wel meerdere nummers opgenomen. Maar er zijn maar een aantal nummers uh, ja, uh, gepubliceerd, zo, om het zo maar te zeggen. Nou, ja. Ja, en wat, dat gaat wel komen, of? Ja, ja, ja, we, gaan, we zijn, uh, er zijn. Er zijn plannen, ja. ja. Plannen? Absoluut. <laughs> Je mag er niet te veel over uitwijken. Nou ja, dat, dat, het is nog niet allemaal compleet, maar er dat, dat, dat gaat komend jaar wel iets uh, komen wat, uh, wat wel gezellig klinkt, maar wat ja. wel iets anders is als feestrepertoire. Oké. Okay. Ja. Ja. En, en, uh, dus, dus, dus dan gaan we uit van <laughs> een nee, bellet. Nee, nee, nee, nee, geen, geen, geen bellet. Uh, misschien dat ik wel eens iets op gaan nemen, Allah en Bellet. Maar uh, de, het idee wat ik in mijn hoofd zit, is geen, geen Bellet, maar meer richting een leuke zomerse plaat. Ja. Ja. Want uh, Bellets, uh, ja, zitten, of tenminste, uh, pakt dat je wel? Of, of, ja, uh, ja, zeker. Ik, uh, ik, uh, ik, zing, uh, ik zing heel veel uh, Elvis repertoire ook. Okay. En, en daar zitten gewoon hele mooie ballads bij. de gospel ballads. Ja, ook de gospel, maar ook nummers als, uh, als uh, My Boy, uh, I Just Can't Help Believing, uh, uh, dat soort uh, nummers. Uh, uh, Bridge over Troubled Water, in de versie okay. van Elvis. Yeah. You've Lost That Loving Feeling. Ja, dan zit je wel in de balladkant, maar ja, dat, dat zijn dan de Elvis-nummers, ja. ja. goed. Eigenlijk moeten we dan zeggen van de jaren zeventig een beetje. Uh, die, ja, nou ja, als je de als je zegt, van de jaren zeventig. Ja, jaren zestig, zeventig, tachtig. Ja. Absoluut. Toch was uh, Elvis niet meer. Ja, was Elvis niet meer, maar, <laughs> maar ja, dan, dan had je weer andere mooie mooie nummers. Ja, inderdaad. Hey, um, ja, we gaan uh, we gaan gewoon draaien. Ja, ik vind. We het feesten goed. we feesten door. Gezellig. <laughs> Middernacht. <nog. laughs> Vijf minuten gaat de vinger weer omhoog Dan roepen we in koop langs de en stom. Ja, even de confetti van het bureau af. <laughs> nee, maar is, uh, het, is, het is lekkere muziek. Uh, ondanks, uh, ja, ik, ik ben niet zo'n uh, fan nee. zeg maar. Nee, ja, dat, dat kan. Maar uh, ja, misschien uh, komt dat omdat het hier niet zo leeft als... Uh, nou, uh, je, je, je, de, ik ben wel van mening, je moet daar wel mee opgegroeid zijn. Want anders dan, dan ik, ik denk als ik... In jouw schoenen zou staan, dan zou ik er misschien ook heel anders tegen kijken, natuurlijk. En, ja, en natuurlijk, ja, ja. iedere regio heeft natuurlijk weer zijn eigen feestjes. Ja, bij ons in het nou, zuiden ja, is, is, uh, is Het is natuurlijk wel hier in, in de buurt wat, wat dorpen die wel aan uh, uh, carnaval doen. Ja, ja zeker. Dus een beetje richting Alkmaar gaat en zo. Ja, daar, en Noord, daar, ja, volgens ja, mij ja, ook ja. nog. Maar ja, dat zit weer de andere kant op. Ja, ja hier Ugewaard en, en dat soort ja. uh, gebieden. Daar doen ze het wel aan. Ja, zeker. Dus ja. Ja, we zitten er tussenin. We ja, zitten er er tussenin. Ja, ja. Je kunt van, van alle werelden het beste pakken. Ja, ja, ja. Hey, um, het andere nummer wat ik heb. Uh, gij kunt wel een uh, filter gebruiken. Ja, dat is, uh, <laughs> dat is uh, eigenlijk uh, volgens mij... Ik kijk even naar Edwin. Uh, dat was volgens mij 2018 of 2019. 2018. Ja, dat was een, een, een, een beetje een, een sneer naar de of nou een sneer. Een, een knip ook naar de social media. Want je ziet heel veel mensen op social media. En dan zie je de foto's voorbij komen met enorm veel filters overheen. En dan kom je die mensen in het echt tegen, en dan herken je ze bijna niet. Wie is dat dan? Ja, En dus toen dacht ik van nou ja, we gaan het eens even over een andere, andere boeg gooien. En ik heb eigenlijk altijd in een kwartier tijd dat nummer geschreven. En hij hebben we met elkaar een uitgebracht. En ik moet zeggen, hij wordt, uh, hij wordt nog regelmatig gedraaid. Dus, uh, maar het is echt een ook naar de social media. Ja, nou ja hij is best wel uh, uh, vaak gedraaid, zie ik. Ja, dus, dus, dat, uh, dat ja uh, daarom. Dat, dat, dat, ja, je weet toch nooit hoe dat loopt. En als je dan nee. even zelf in de gegevens duikt. en als je dan ziet waar hij allemaal gedraaid is. dan ja, dat, dat is dat toch wel bijzonder om te zien. Dat is zo, ja. Hey, maar, um, je staat op Facebook? Ja. Heb je ook een eigen site? Ja, bartschuurmans.nl, Schuurmans met ue. En daar staan ook de, de linken naar de social media pagina's. Ik zit op uh, TikTok, Snapchat, Snapchat en alles. Uh, alleen uh, Snapchat en TikTok. Dan moet ik nog even mijn dochter liever aankijken. Want daar uh, nou ben ik nog ja. niet helemaal in thuis. Maar uh, ja, ja. wil je erbij horen, dan moet je er wel mee, uh, mee aan de gang gaan. Ja, ja, ja. ja ik, ik zeg eerlijk, ik ben er niet uh, in thuis. Uh, TikTok, ja, ik zie de filmpjes wel ja. voorbij komen. En ja, het is, Snapchat het, ook, maar. het is helemaal hot, dus ik heb het aangemaakt. Ik moet, het alleen nog, ja, ja, ja. Ik moet er alleen nog even mijn weg in vinden. Ja, ja. Nee, ik doe het nog met de ouderwetse uh, social media. Dus uh, ja, behalve. Twitter, daar doe ik eigenlijk niet nou, veel meer Ik denk, mee, ik, ik denk niemand ik, meer. Ik denk, nou ja, er zijn nog genoeg mensen. Maar ik noem het uh, eigenlijk een, een beetje een rommelportaal. Ja, dat, dat klopt. Ik denk dat, dat als ik kijk wat, hoe dat mijn uh, social media's lopen, dan uh, Facebook veruit het beste. Instagram dan al wel weer een stuk minder. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat Facebook ook meer toegankelijker is voor een ja, wat, wat, wat breder publiek en ook ja. de wat oudere mensen. Ja en, uh, nou ja, Twitter zit gewoon eigenlijk alles op. Heel simpel. Ja. En uh, ja, <laughs> daar, daar kom je de raarste <laughs> verhalen tegen. Ja, en, maar en, ja, dat, dat, uh, dat uh, uh, filter ik er zelf wel uit. En dat, ja, uh, nou, nou, maar goed. Uh, ja, kijk, je, je komt het ook wel eens op, op je YouTube uh, tegen. En dat, uh, bij, dat iemand een beetje bagger schrijft en dat die... De, dat die, dan denk ik van... Ja, maar waarom kijk je dan überhaupt? Als je ja, nou ja... Kijk, de, t, t, t, t, kijk... Social media is een heel mooi medium. Alleen het kan ook een heel gevaarlijk medium zijn. Kijk, ja. kijk wat, er, wat er gebeurt met een, een, bijvoorbeeld een Tino Martin. Hè? Uh, of het nu waar is of niet, dat laten we even in het midden. Ja. Hè? Want het kan aan de opname van, van de telefoon liggen, aan de opnamekwaliteit. Plop, plop. Maar op het moment dat jij als uh, zanger, artiest, entertainer, hoe dat we het ook, ook noemen willen, een ja, misstap wil ik het niet zeggen, maar een foutje maakt. Of je zingt drie keer naast. Of je hebt misschien een biertje te veel op, of je doet buiten je optreden om uh, dingen ja, die eigenlijk uh, niet door de beugel kunnen. Op het moment dat iemand een foto van jou maakt... of een filmpje van jou maakt... en het staat op social media... dan kom je er niet meer vanaf. Nou ja, ja ik, ik zeg altijd... Uh, een foto kun je manipuleren... video's kun je manipuleren... Ja. Uh, alles is eigenlijk te manipuleren... alles wat uh, digitaal is... ja, ja en... en ja, het is maar wat je wil geloven. Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo... maar op het moment zelf... het staat er wel op, snap ja, je? Ja, ja. En er zullen heel veel mensen zijn... die daar uh, het, uh, het, het zijn van gaan denken... Um, dus ja, je, je moet je eigen wel bewust zijn... dat je kon, als je op het podium staat... dan sta je ook echt in de picture. Ja, ja. Want er worden filmpjes gemaakt en zo. Ja. En ik kan niet naar de rand zeggen van... ja, ik wil even dat filmpje zien... waar je het gaat plaatsen. Want ja, het wordt toch geplaatst. Maar gelukkig, afkloppen tot nu toe... Uh, pakt het <laughs> allemaal heel goed uit. Ja, hey, uh, nou ja ik denk we maar eventjes. Van, ja, ja, ja maar ik vind ik het prima, leuk. En dan, uh, als jij hem dan aankondigt... dan ga ik hem uh, starten. Dames en heren, hier op ZFM... Bart Kuurmans, gij kunt wel een filtertje gebruiken. Doem we kunt wel een fil, gij kunt wel een fil, gij kunt wel een filterje gebruiken, gij kunt wel een fil, jij kunt wel een fil. Gij kunt wel een filterje gebruiken. Filter, gebruiken, een filter voor ook. Pak eens dus op uw huid. Zonder al die filters zie de jij er echt niet uit. Gij kunt wel een film, kijk kunt wel een film. Gij kunt wel een filter te gebruiken. Zit ik weer op Facebook, Instagram of op WhatsApp? Dan denk ik bij mijn eigen al die koppen die zijn net Die hele grote ogen en die glitters op hoe huid. Dankzij al die filters ziet de gei er heel goed uit Maar als ik goed dan tegenkom dan schrik ik me kapot Dan kijk ik goed eens aan en denk ik dit is toch te zot Gij kunt wel een film, gij kunt wel een film Gij kunt wel een filter gebruiken Gij kunt wel een film, kijk kunt wel een film. Gij kunt wel een film, gebruiken Een filter voor uw ogen, wat klikt dus op uw huid Zonder al die filters, zie de er echt niet uit Gij kunt wel een film, grij kunt wel een film Terwijl een filter te gebruiken. Hey! Hey! Krijg ik weer een Snapchat van een hele leuke meid? Dan ben ik binnen twee seconden al mijn klutsen kwijt. Kijk ik in haar ogen, zo groot en oh zo blauw. Dan denk ik bij mijn eigen, dit is echt de ware vrouw. En kom ik haar dan tegen op de straat of in de kroeg? Dan heb ik meteen spijt dat ik een Snapchat daarna vroeg. Gij kunt wel een film gij kunt wel een film gij kunt wel een filterke gebruiken. Gij kunt wel een film kijkend wel een film Kijk kunt wel een filter kunnen gebruiken. Een filter voor uw ogen, wat ligt op uw huid? Zonder al die filters zie de jij er echt niet uit. Kijk kunt wel een fil, kijk kunt wel een fil. Kijk kunt wel een filter kunnen gebruiken. Hé, hey. hey, ja. Leesje. Ja, zeker. <laughs> ja, nou, is blij. Ja, ik vind het altijd wel heerlijk. Uh, nou ja, mijn collega zei het net ook al. Hè, uh, ja, klinkt ook... Uh, klinkt goed. Ja, klinkt vrolijk. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ik, ik krijg er in ieder geval wel goede zin van. Dat, uh, ja, en, dat is... en, en, als ik dat voor mijn collega word... Nou, die zit altijd in de jaren... tachtig, uh, uh, popmuziek en zo. Ja. En, ja, dan denk ik van, ja, dan heb je het goed gedaan. Ja, nou, daar ben ik blij om. En ja, dat, dat zijn de dingen, daar doe je het voor. Ja. ja, want... Uh, Zeg ik. Als je iemand dus die eigenlijk altijd, altijd popmuziek draait, hoort en doet... Uh, ja, enthousiast is over jouw muziek. Ja, dat is, dat is, dat is mooi toch? En ja. da, da, daar doe je het voor. En uh, kijk, die mensen die, die luisteren op een heel andere manier naar muziek. Ja, nou ja, ik ook natuurlijk. Ja. Maar ja, uh, de mensen thuis waarschijnlijk, die luisteren uh, naar de melodie. En, uh, nou, die vinden iets leuk of ze vinden leuk. Ja, ja, ze leuk. vinden ja. iets ja. leuk of niet, inderdaad. En uh, ja, daarvoor je op afgerekend. In principe. Ja, that's life zeggen ze wel eens. <laughs> ja. hey, maar uh, het volgende nummer, even kijken. Zeg nooit: dit wordt de laatste. Ja, nou ja, dat is ook, ook weer een carnavalsproductie <laughs> Ik kan er helaas niks aan doen. Nee, nou ja, maar uh, ja, inderdaad, zeg nooit: dit, dit wordt de laatste. En dat is ook uh, ja, autobiografisch, wil ik niet zeggen. Maar uh, ik, ik ben niet makkelijk iemand uh, die zal roepen dat we de laatste gaan nemen in de kroeg. Uh, nee, Dat is wat er zo zonder laatste. Uh, ja, me meestal is het zo van... Ah, jongens, we pakken er nog eentje... en dan is het feest voorbij, dan moeten we naar huis in. Ik, uh, ja. Ja, ik, uh, mijn omgeving kan het beamen. Ik, uh, ik, ik zal niet snel de eerste zijn die zeggen van... kom, we gaan naar huis. Nee. Dus zeg nooit, dit, dit, dit wordt de laatste. Want als je de laatste uh, pakt, dan is het feest voorbij. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik vind het laatste... vind ik altijd een... toch een, een, een, een, een, een, een abrupte... Uh, ja, van, ja. Stop, einde. Ja, en, en meestal komt die heel onverwacht. Ja, uh, uh, dat, dat klopt inderdaad. Maar goed, uh, wij stoppen nog niet. Nee, zeker niet. Dus, uh, wij gaan er voorlopig nog door. Nee. Hey, en, um, maar dit, dit nummer, uh, heb, je, heb je daar zelf aan geschreven? Of, uh? Eigen, eigenlijk alle nummers, ja? uh, met uitzondering van een maandag zonder kater. Die is door Wim Roeven geschreven. In combinatie met Frank Verkooyen. Maar alle nummers heb ik zelf de tekst en de muziek gedaan. Oké. Okay. Dus. Uh, en dan, uh, dan was het uh, de tekst schrijven. En dan uh, even inzingen op een telefoon hoe dat de bedoeling was. En dan ging je naar de arrangeur. Uh, de, de carnavalsproducties zijn allemaal door uh, André Koijman in Raamsdong gedaan. En uh, dan kreeg ik een demo terug. En daar werden dan eventueel wat aanpassingen op gedaan. En dan werd het nummer ingezongen. Maar alle, alle producties zijn van mijn hand. Oké. Okay. Ja. Hey, en, uh, ja, wat, wat, wat kunnen we eigenlijk van, uh, van Bart Schuurmans een beetje verwachten in, in, nu, in de komende tijd? Uh, even kijken, voor uh, 15 januari staat er een release uh, op het programma van een, uh, een oud nummer van mij, 2007. Laat de lampen nou maar zwaaien. Ook weer een heerlijke uh, kroegenkraker. Alleen uh, die is uh, destijds uitgebracht. Ik zat destijds bij een management. Is niet zo lekker gelopen. Ik was heel naïef, uh, ja, <laughs> om, om het zo maar te zeggen. Ja, je bent niet de enige. Nee, dat klopt. Maar dat, dat was weer een hele wijze levensles. En die hebben het, uh, die hebben het nummer uh, één op één uh, doorverkocht naar een andere artiest. Die heeft het met dezelfde orkestband opgenomen. Een uh, kermisduo uit Volendam heeft het nummer ook nog een keer opgenomen. Ook met diezelfde uh, orkestband. Maar ja. Van de andere dus ja. kant uh, vind, ik, vind ik het wel mooi dat andere mensen een nummer wat ik geschreven heb uh, dan uh, zo oppakken. Dus hij blijft ja, wel ja. rondzingen. Maar uh, Frank Verkooyen is hem nu in een uh, 2023 jasje aan het steken. En dan gaan we uitbrengen. En ik hoop gewoon volgend jaar met een leuke zomersingel te kunnen komen. Dan gaan we... In ieder geval afwachten. Ja, zeker. Ja, als ik de buiten. Maar het is, nu, het is nu 2 graden. Ik vind het heel abrupt. Ik kwam vanmorgen buiten ik, ik, in mijn bloesje. Ja, ja, ik, ik schrok eigenlijk van dat ik uh, op mijn uh, thermometer min 1 zag ja. vanmorgen vroeg. Ja, het is, ik, ik, uh, ik ben op dit moment ook heel blij met de stoelverwarming in mijn auto. Dus. Ja, dat geloof ik graag, ja. Nee, maar uh, ja, nee, nee, nee, daar schrok ik van. En uh, vannacht schijnt het min 4 te worden. In ieder geval hier aan deze kant. Dus, ja, dat uh, zal bij uh, ons ook wel... Uh, de, als, als de hoge temperaturen die zitten... Want meestal is het hoogste punt gemeten... Rond Geels Rijen, rond de Nou, Dat is helemaal breed een kilometer of vijf bij mij vandaan. Uh, en ook wel eens als het koudst is... Dan zitten wij ook meestal wel in de top 10. Dus we, we pakken van alles het beste. Ja, dus... <lacht> <lacht> nou ja, hier, hier meten we dat ook op de open vlakte van Schiphol natuurlijk. Ja. En uh, ja, als het daar uh, min 4 is, nou, dan is het hier ook, hoor. Ja, <laughs> dat kan ik dus, uh, wel vertellen. Maar ik kan, ik kan, ik kan niet wachten tot uh, de zomer weer begint. Want het is toch wel meer mijn seizoen. Ja, ja ik, ik ben helemaal geen wintermens. Absoluut nee. niet. Nee, ik, ik hou van uh, zon, zee, strand en uh, ja. Nou, strand heb je ja, sowieso. Ja, niet, niet, niet de, de, de zon was er vandaag ook. Alleen de zee is op dit moment wel wat koud. Nee, is wat koud, ja. <laughs> nee, daar doen we het niet voor. Ehm... Nee, uh, um,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 La, la, la, la, la, la, la Iedere keer weer een dilemma met je vrienden in de kroeg Als eerste maar naar huis gaan of toch door tot morgen vroeg Het was blijft nooit lang vol, dus bestellen we maar weer Tot de allerlaatste ronde toe, toch iedere keer weer zeer Zeg nooit dit wordt de laatste, want na de laatste is voorbij Dus we blijven lekker feesten Stoppen is echt niets voor mij Zeg nooit Dit wordt de laatste, want na de laatste stopt het feest Daarom blijven we weer hangen En genieten Altijd weer hetzelfde, nee we hebben nooit genoeg Aan het einde van de avond staan we zingen in de groep Geniet van elk moment, voor je weet dan is het voorbij Daarom als er een feestje is, zijn wij van de partij Zeg nooit, dit wordt de laatste, want de laatste is voorbij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 we het meest Daarom blijven we weer hangen En genieten we het meest Entertainment for you In het hoofd, in het hart Ja, ja, ja En te uh, gast hier in de studio Hebben we natuurlijk uh, Bart Schuurmans Nog eventjes, Bart Ja <laughs> En dan uh, ga je er terug naar huis ja, dan, dan, dan gaan we weer, weer terug. Zo is het. Lekker de, de Formule 1. Ja, lekker kijken. Ja, mor, morgen. Hè, morgen uh, uh, uh. Twee uur. Hey, um, ja, ben je hier afgelopen zomer geweest? Of? Nee, helaas. Nee. Helaas. Um, ik, um, aan dat soort dingen, dingen denk ik te laat. En ik denk dat... Ja, ik denk de sfeer, als ik het zag... en als ik hoor van mensen die hier geweest waren... en hoe, ook hoe dat het georganiseerd was. Ja. He, want het, het, ja, het station van, van Zandvoort is niet bijster groot. Maar nee, als je ja. ziet hoe dat het georganiseerd was... Alleen, alleen maar dikke complimenten. Ja. Maar ik, ja, het, het lijkt me heel erg mooi om mee te maken. Alleen je moet er zo snel bij zijn. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik heb het lekker op de tv gekeken. En ja, de, de sfeer werd perfect overgebracht. Ja. Maar het is, uh, het, is, het is wel mooi als je dat ziet. Dan ben je, dan ben je wel trots. Ja, het ja, station inderdaad kon eigenlijk iedereen live mee... Bekijken eigenlijk En uh, ja, dus dat gaat uh, natuurlijk ook uh, mede dankzij de studenten die zich vrijwillig uh, hebben ingezet daarvoor. Ja. Uh, ja, om alles in goede banen te leiden en uh, dat op een uh, toch wel een humoristische manier ook. Ja, maar dat maar dat niet alleen maar. Ja, met, met alle respect. Kijk, Zandvoort is een, is een, is een ja, kleine gemeente wil ik niet zeggen. Maar het, het je kunt, ja, dat, je kunt dat, dat, op blijven je, door hebt, je, je, je <laughs> kunt op één manier hier naartoe en je kunt op één manier hier vandaan. Ja. En dan zo'n logistieke operatie. Ja, ik, dat, ik vind dan altijd leuk wat er aan de achterkant gebeurt. En als ja. je dan dan het leest, en filmpje ziet. Ja, het, ik, ik zou, ik zou er graag nog een keer bij zijn het gaat heus nog wel een keer gebeuren. En. Uh, uh, ja, ik denk dat we als Nederland trots, uh, trots mogen zijn dat we een locatie hebben waar dit uh, plaats kan vinden. Ja, ja, ja inderdaad. Uh, uh, ja, ze noemen het ook wel eens Klein kleine Amsterdam, hier ook. Ja. Ja. <laughs> dus ja, uh, ik weet niet waarom. Maar misschien dat ooit iemand dat uh, mij uit kan leggen. Ja, nou ja, ik, ik denk als je zo'n evenement neer kunt zetten en het in goede banen kunt leiden. Dan doe je niet uh, onder voor een uh, stad als Amsterdam. Nee, nee, maar misschien, al, dat leg je hier ook een beetje onder de rook van Amsterdam. Ja, klopt. En klopt. We, zitten, we zitten natuurlijk binnen, nou ja, wat is het kwartiertje, uh, zijn we er? <laughs> dus, uh. Ja, dat, dat klopt. Maar ja, da, da, dan nog, het is, ja, het is uh, een, uh. een wereldevenement, hè? Ja, ja, ja, Formule 1 sowieso inderdaad, ja, ja. ja. En als je als, als zo'n klein dorp inderdaad uh, zoiets kan, groots kan organiseren... Ja. Ja, dat is uh, fantastisch. En, en ik denk dat we ook veel uh, te danken hebben aan uh, de prestatie van Max Verstappen. Want ik denk, als die niet op dit niveau had gepresteerd... Ja. Dan, dan was het misschien nog wel de vraag geweest of Nederland wel de Formule 1 gehad had. Uh, ik denk het persoonlijk niet. Ja. Dat, uh, dat, daar, daar heb je inderdaad uh, een punt. Maar eventjes genoeg waar <laughs> we de Formule 1... Hm. We gaan even terug naar jou. Ja. Een groot feest. Ja, 2017 uh, uitgebracht. Zelf ook geschreven. Uh, hangt nog een leuk verhaal aan vast. Uh, we hadden destijds in Brabant... Uh, de verkiezing carnavalskraken van het jaar... op Radio Pure NL was dat uh, nog uh, destijds. Wat later eigenlijk uh, Radio NL is uh, geworden ja, ja. In, in het noorden. Uh, nou ja, wonderbaarlijk genoeg uh, stonden we in de finale met de laatste vijf plaatsen. Met de laatste vijf platen. Dus er was ontzettend veel op ons gestemd. Ja. Dus daar hebben we ook de live-uitzending gedaan... uiteindelijk tweede geworden. Dus dat was een hele mooie prestatie. Heb ik uh, samen gedaan met, uh, met uh, de carnavalsvereniging... waar ik bij aangesloten ben. En ja, de mensen in Zandvoort... die zullen het misschien niet verstaan... maar het is CVJJJ Tiswe. JJJ Tiswe, het is ja yeah, yeah, eigenlijk carnavalsvereniging. Het is altijd wat. Ja, okay. Maar dan op zijn ja, ja, ja. Dus Dus uh, daar hebben we het, het, uh, in de loop van de jaren ook die andere carnavalsnummers uh, uh, samen mee, uh, mee uitgebracht. Dus ja, dat, uh, dat was eigenlijk uh, de eerste na 2017, weer tien jaar later. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dat, uh, en ik moet zeggen, die, uh, daar hebben we ook nog een uh, lokale versie van gemaakt. Dus echt in het, in het dialect. In het dialect ja. En daar hebben we destijds de eerste prijs mee gewonnen. Uh, dus dat uh, heeft wel ja, heel, hele leuke dingen met zich meegebracht. Ja, nou, Het is altijd wel uh, verpant dat uh, ook nummers in het dialect ja. eigenlijk uh, toch wel een, een kans krijgen hier in Nederland. Je ziet het in Limburg ontzettend veel. In Brabant gebeurt het nu steeds meer en meer. En uh, ja, ik probeer ieder jaar wel een nummer te schrijven, en dat is tot, tot op heden goed gelukt. Ja, ja, het is eigenlijk volgens mij toen ooit is begonnen met de, de kast, geloof ik, in een nijendij. Ja, ja, dat nou dat ja inderdaad, als... de, ja. De, de kast. En uh, uh, ik kan even niet op de naam komen, dat, dat andere duo uit de uit, uh, uh, het uh, uh, uh, is een kwestie van. Uh, da, nou ja, dat is, <laughs> is Limburg-Robenhezen. Ro ja, uh, uh, ja, dus. Uh, het is ik, altijd een leuke. Er is zeker een markt voor ja, op, uh, ja, ja. op lokaal ja, ja. niveau. Ik denk dat we gaan uh, beluisteren nog. Dat kan nog niet. Het kan nog net. Het kan nog net. <laughs> dus dan gaan we het ook doen. Een groot feest. Als je van die dagen zit te teken, Dan loopt het niet zoals je altijd wil De ene dag weer zon en dan weer regen Het leven voelt dan best wel koud en kril En loopt de week dan langzaam naar het einde Dan krijgt het leven weer een beetje kleur Met vrienden gaan we dan weer lekker stappen want de weekend staat weer boven de deur. Vanavond wordt de peer gegeven. Heel de tent staat op zijn kop. Je moet hier zeker zijn geweest, want de sfeer die is hier vol. De overloopt hier in de grond, met zijn nieuw van een bier. Deze kroeg waar ik de liefde vond Mijn achterlicht voor altijd hier In onze kroeg, daar is het echt genieten Geen ieder stort zich in het feest gedruid Uit de boxen klinken oude favorieten Laat de lampen en we gaan nog niet naar huis. De gastenlijn die roept, dit wordt de laatste nog één keer gooit hij alle glazen vol. De avond was weer tot, dit is het einde. Nog eenmaal zingen we leven de loo. Vanavond wordt het weer feest. Heel de tent staat op zijn kop. Je moet hier zeker zijn geweest. Want de sfeer die is hier vol. ogen overloopt hier in de trom. Op al mijn bier. Deze kroeg waar ik geliefd Mijn nacht dat licht voor altijd hier ik vond, mijn hart dat ligt voor zijn vier. Deze kroeg waar ik de liefde vond, mijn hart dat ligt voor zijn vier. Ja, een groot feest. Ja, zeker. Waar is man? Zo. Hey, ehm... Um... Wat, heb jij nog, uh, wat voor ideeën heb jij nog op de plank... dat je zegt van dat wil ik ooit nog eens gaan uitvoeren? Um, nou ja, er de, de, de liggen wat ideeën op de plank... om uh, wat uh, Elvis nummers op te gaan nemen. Um, dat zal waarschijnlijk voor ook gaan gebeuren. Vier of vijf nummers. Um, dit is voor een speciaal project wat, wat, ik, wat ik wil gaan doen. Eh, daarnaast een leuke zomerplaat komend jaar. En ja ik, ik hoop gewoon ooit nog eens een keer een, een lekker rock'n'ron nummertje op te kunnen nemen. Nederlandsstalig of Engelsstalig, weet ik niet. Maar dan echt een rock'n'ron nummertje met gewoon met een live band. Oké, okay, ja. een, een beetje... Uh, ja Wat had je toen? Uh, Guus Meeuwers? Nee, nee, nee. To, totaal iets anders. Gewoon de, de, de echte rock'n'roll lekker met gitaren. Okay. Met, met, met Echt gitarre. een beetje chubby checker Nou ja, uh, chubby checker uh, uh, misschien. Uh, gewoon, gewoon een lekkere, lekkere swingplaat waar mensen lekker op kunnen dansen. Ja. Ja. In ieder geval de jive. Of, uh. Ja, dat, dat, ja dat, ma dat maakt niet uit wat ze er zelf van maken. Maar uh, ja, ja, iets, ja. iets in die trend moet het wel gaan worden, ja. Ja, ja we hebben natuurlijk... We kennen nog een moderne jasje, jive -bindy. Ja, ja. Uit, uit de jaren... Uh, wat is het? Ja, eind jaren tachtig. Ja, Jive Bunny en de Mastermind. Ja, dat, dat was inderdaad nog met de ja, nummers uit de jaren zestig. Ja, volgens mij heb ik die LP's allemaal nog gelingen. Dus, <laughs> Uh, no, ja, ik, ik heb nog een hoop LP's en singles, ja. maar. Uh, ja, ik, ik heb er ook een hoop weggedaan. Uh, ja, ja, het is zo, allemaal. Zo, het is groot huis, heb ik niet. Ja, dat klopt. <laughs> het, het is tegenwoordig ook allemaal digitaal verkrijgbaar. Ja, ja. Nee, maar goed, uh, ja, sommige dingen uh, heb ik uh, bewaard, omdat ze eigenlijk uh, ook nooit op CD zijn uitgebracht. Nee, ja. Dus, Weggooien kan altijd. Of zeker? Weggooien kan ja. altijd. En, en zeker. Uh, ja omdat de muziek ook gewoon nooit uit is gebracht. en je hoort het ook niet meer. ja, raken ze in een vergeethoekje. en. Uh, ja, eigenlijk kom je dat nooit meer tegen. Nee, dat klopt. en uh, dat is jammer, want ja. het, is, het is wel de bakermat van de muziek, hè, de rock'n'roll. Dus, uh... ja, ja, dus uh, nee, dat, uh, dat soort dingen heb ik bewaard. En uh, dat bewaar ik, uh, bewaak ik met, uh, met mijn leven. Ja, dat is mooi. <laughs> hey, maar, um, ja, we gaan. Uh, eigenlijk een beetje afsluiten. En dan eh, doen we dat gewoon met, eh, ja, met, met de kater. Ja, ik vind, vind het leuk. We gaan het doen. <laughs> hey, en, ja, toch uh, wil ik jou uh, bedanken uh, met jouw uh, bestuurder. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Chauffeur. Uh, voor de komst hier naartoe natuurlijk. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Want uh, ja, ondanks dat ik een beetje ja, te laat was uh, door omstandigheden. Uh, ja, is het toch nog wel een beetje goed gekomen? Nou, een beetje. Het is gewoon niet helemaal goed gekomen. <laughs> Oké. Okay. Hey, maar in ieder geval ja, hoop ik je, uh, ja, jullie volgende keer hier weer uh, tegen te komen. Met, Zeker. Wij uh, ja, iets, iets, komen graag leuks. Met, uh, met, een, met een leuke album. Of, uh, ja, wie weet. Wat, ja, wie wat, weet wat, sneller wat dan vandaag. Ja, <laughs> wie weet het. Hey, ik zou zeggen een goede terugreis naar huis. Dank je wel. En uh, ja, heel veel plezier natuurlijk uh, in hetgeen wat je gaat doen. En Dankjewel. wat komt. En uh, graag tot de volgende keer. Ja nou ja, ik uh, en ik wens jou een heel fijn weekend en ook de luisteraars. Dus ja. uh, en ik zeg uh, tot hou ziens. Houdoe. Houdoe. Eerst het NOS <laughs> nieuws <Okay. laughs> van 6.